Drie uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten halen tijdelijk nog meer personeel weg uit de ambassade in Tripoli. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt dat uit veiligheidsoverwegingen. Eerder waren al ambassade-medewerkers teruggetrokken na de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij werden de ambassadeur en drie andere Amerikanen gedood. De aanslag kwam kort na de onrust die is ontstaan door de anti-islamfilm. Fragmenten daarvan leidden deze maand tot een explosie van woede... in de islamitische wereld. In Los Angeles is de man achter de anti-islamfilm opgepakt... omdat die reclasseringsafspraken niet zou zijn nagekomen. De man werd een paar jaar geleden veroordeeld voor fraude. In 2011 kwam hij vervroegd vrij, maar hij mocht niet meer internetten... of gebruik maken van een computer zonder toestemming van de reclassering... Volgens het Openbaar Ministerie in Los Angeles heeft hij zich niet aan de afspraken gehouden. De Limburgse gemeente Onderbanken blijft zelfstandig. De gemeenteraad heeft de uitslag van een referendum overgenomen. Het bestuur vindt dat er iets moet gebeuren om de gemeentelijke taken uitvoerbaar en betaalbaar te houden. En peilde daarom of Onderbanken zich bij een andere gemeente moest aansluiten. Nu dat niet gebeurt gaat de kleinste Limburgse gemeente diensten inkopen bij de gemeente Heerlen. Marsverkenner Curiosity heeft nieuw bewijs gevonden... dat er vroeger water stroomde op Mars. Het voertuig heeft foto's gemaakt van een oude rivierbedding... met kiezelsteentjes. Uit de grote en de ronde vorm van de kiezels... zou geconcludeerd kunnen worden... dat er snelstromend water was op de planeet. Onderzoekers hebben de laatste jaren vaker bewijs gevonden... dat er ooit water stroomde op Mars. Het weer, vannacht langs de kustkans op een bui... overdag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 17 graden.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 Even kijken hoor, gebarentaal, waar kun je dat leren? En zijn er genoeg mensen die de kunst van de gebarentaal beheersen? Dat is een vraag die nog beantwoord moet worden. 0800-1121 of uh, nachtzuster, omroepmax.nl Of even twitteren via apenstaartje nachtzuster. Richard wil weten hoe het kan dat een vliegt telkens maar weer tegen het raam vliegt en het toch overleeft. Nou, waar muggen voor dienen hoorden we net nog eventjes in, uh, in drie woorden van Erik. Maar ja, wat toelichting verdient die vraag nog wel. Dus 0801121. Als een publieke zender een televisieprogramma verkoopt... waar gaat dan het geld naartoe? 0801121. als je dat weet. Erik die vroeg ook nog even waarom zijn tenten dan niet wit... als het gaat om de reflectie en het feit dat het niet te warm wordt in de caravan... En hij wil graag weten of iemand een goed alternatief weet voor onze democratie. Dat is toch wel een prachtige vraag. 0800-1121. En die Erik die had een hoop informatie in de laatste halve minuut. Zo zei hij, we hadden het net over dat meisje dat niet meer kon vliegen. En hij dacht, draai dan even Blackbird van de Beatles. Nou, oké okay dan. Blackbird singing in the dead of night.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 To for to for to Blackbird was dat van de Beatles. 0800 1121 Hannes, goeienacht. Goeienacht, nachtzuster. Hallo. Hallo. Ik uh, wilde eigenlijk even ingaan op, op uh, wat Erik net allemaal zei over een uh, alternatief uh, voor democratie. Oh, doe maar. Om eigenlijk op de valreep, uh, vond ik dat ineens heel interessant om het, om het daar even over te hebben. Want ja, of ik daar nou een antwoord op heb, weet ik niet. Ja, dit is wel de bedoeling, de hè? Een het is niet... over hebben. Nou, ja, maar de strekking van dit programma is wel vragen en antwoorden. Niet ja, vragen, nou, dan dan ik antwoorden, meningen. mijn antwoord daarop geven. Oké, dan toch. Dan ik mijn antwoord daarop geven. Ja. ja. Wat ik denk. <laughs> um, nou, kijk. Wat nu aan de hand is in uh, de wereld, is eigenlijk dat nog steeds een uh, relatief kleine groep mensen heel veel macht heeft. Ja. In de wereld. Dat is eigenlijk zoals het um, nou pak een beet, 3000 jaar geleden ook was in het uh, uh, Egyptische Rijk. Mm -hmm. Dat een kleine groep uh, mensen rondom de farao en de farao zelf eigenlijk. In een soort van piramidale structuur uitmaakte hoe het eraan toe ging in de samenleving. Ja. Um, Kijk, weet u wie op dit moment de macht hebben in de wereld? Nou ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld, hè? Maar wat is uw mening? Ja, nee, nee ik zou dat niet met zekerheid kunnen zeggen. Dat zijn de mensen met geld. Ja. Geld. Ja. En als ik het over geld heb, heb ik het over grote ja. bedrijven, corporaties. Bedrijven als Shell. Bedrijven als Unilever. Noem ze maar op. Is daar eigenlijk een, echt een woord voor? Wat zegt u? Is daar een woord voor? De, uh, ja, multinationals. multinationals ja, het, nee, maar is het. Ik bedoel. Gro zo groot zijn dat ze in meerdere landen, zeg maar. een vestiging hebben en soms zelf. in naam. Uh, noem het 60 landen. Nee, maar als je, zegt, als je bijvoorbeeld zegt. aristocratie of. Uh, nou ja, democratie of. Uh, uh, uh, tirannie. of heb je ook een woord voor. geld aan de macht? Kapitalisme, maar ja. Kap... De kapitaal ja, kapitalisme zou je dat kunnen noemen, hè? Kapitaal ja. ka ka kapitalic... Nee. Hij nee, vroeg me even af. Ja. Goed, maar ah, jij zegt wel... van, uh, eigenlijk, euh, eigenlijk heeft het geld de macht. Ja, en nou, kijk, die grote bedrijven, ja. die kunnen met geld kunnen ze hun invloed uitoefenen in de politiek. Daar hebben ze lobbygroepen voor, daar hebben ze uh, partijdonaties voor. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse politiek ziet u heel erg... ...dat politieke partijen en dan vooral die twee grote politieke partijen... ...daar de Democraten en de Republikeinen heel veel donaties ontvangen. Je, kunt zelfs, en, uh, je schijnt maken. zelfs uh, aan de hand van de geldstromen al te kunnen voorspellen... ...wie de nieuwe president van Amerika wordt. Nou, dat niet eigenlijk zozeer, want er is natuurlijk wel... ...kijk, dat, wie, wie de president van Amerika wordt hangt natuurlijk af van uh, ja, hoe er gestemd wordt. Ja, maar, de maar de hoe er gestemd wordt genomen, hangt weer af van wie het meeste geld heeft om campagne te voeren in Amerika. Nou, nah, voor een groot deel wel. Niet, niet helemaal hoor. Kijk, als iemand heel erg charismatisch is, dan heeft hij natuurlijk wel een kans. Maar wat, wat ik eigenlijk belangrijker. N en eigenlijk nee, wat maar. maar nou de... nee, ja, oké. Okay. Ja. Is dat de agenda. Ja. Um, van die politieke partijen eigenlijk al bepaald is. Ja. door de donateurs. Snapt u? Ja. Dus geld in deze samenleving. eigenlijk is alles te koop. Zelfs in de politiek, zelfs mensen die ons vertegenwoordigen in het politieke systeem. ...zijn in de dingen die ze naar buiten toe dragen... ...zijn eigenlijk te koop. Gelukkig hebben we de liefde en als, nou, de nog. De oplossing daarvoor, Ja. van mijn kant... Om het, ...om het even af te ronden, zeg maar. Ja. Haal die twee gebieden haal die uit elkaar. Ik weet niet of u wel eens van uh, het fenomeen sociale driegeleding heeft gehoord. Ja, dat, je, uh, dat het geld geen invloed. Vertel jij het maar. Ja, precies. Dat is een, um, een systeem dat is uitgedacht aan het begin van de 20e eeuw... ...door filosoof Rudolf Steiner... Dus ook in uh, meer gebieden is hij werkzaam geweest. Hij was filosoof, geneeskundige, architect, ook politiek. was hij uh, uh, met zijn denkbeelden uh, ja, uh, zijn tijd vooruit, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Um, wat, wat hij namelijk heeft um, uh, voorgezien, is dat hij... zeg maar wat nu het probleem is, ook omdat al die economieën zo verweven zijn over de hele wereld... Um, wat hij voorstond, is dat een kleine groep mensen... ...geen grote invloed kan uitoefenen... ...omdat die sferen uit elkaar gehaald worden. Dus er kan geen opeenhoping van kapitaal ontstaan. Omdat zeg maar, het economische gebied... ...wordt mm -hmm. uit het rechtsgebied gehaald. Het economische gebied is... ...daarin is het geld is heel erg belangrijk. Het wordt uit het rechtsgebied gehaald... ...waarin het recht... ...het principe gelijkheid... ...zeg maar... Um, um, gel, uh, ...zich laat gelden... Dan is er nog een ander gebied, dat heet dan het culturele leven, dus daarom, daaronder zou je kunst kunnen verstaan, uh, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs. Maar um, met, met, met het oog op die crisis die er nu is, denk ik dat het heel goed zou zijn als zeg maar, de macht van het geld in die zin gebroken wordt... Dus dat de opeenhoping van kapitaal niet zijn invloed kan uitoefenen in de politieke sfeer. Wat ik u net heb verteld over dat grote bedrijven, zeg maar. Ja, maar Hannes, dit is, um, dit is natuurlijk meer het, een, ideologisch, uh, een, ja, een ideologie. dan dat het daadwerkelijk in de praktijk zou kunnen werken. Nou, ik denk dat het wel degelijk zou kunnen werken. Maar daarvoor ja, moeten er, een, moet er de mensen zijn die gaan inzien dat er iets moet gaan veranderen op dit moment. Ja, daar ga je al, hè? Want wa, wat ik u nu vertel, zeg maar wat ik dus meen te zien gebeuren in de wereld... dat speelt zich voor een groot deel natuurlijk af... achter de schermen. Door die lobbygroepen, waarbij u en ik niet bij zijn... Mm -hmm. um, worden daar afspraken gemaakt... en wordt eigenlijk een groot deel van de agenda... in die wereld wordt bepaald. Ja, dat geloof nou, ik ook. als ja. nou, zeg maar, kleinere samenlevingen ontstaan... waarin bijvoorbeeld um, ja, een eigen munt gaat circuleren... Ja. dan kan een op opeenloping ja. van kapitaal... kan plaatsvinden, omdat de ene munt in een ander gebied niet te besteden is. En ja, we zijn niet? ook wel een hoop de mensen die, die dat proberen, hè? Amerikaanse bedrijven kunnen hier geen invloed uitoefenen... omdat hun geld hier niet geldig is. Ja. nee, Er zijn mensen die dat proberen, hè, met uh, een, een soort ruilsysteem. En, uh, maar ja, het, tot nu toe uh, werkt het. Maar goed, het is precies de, de, het antwoord op de vraag uh, van Erik wat je geeft. Namelijk, heeft iemand een goed idee voor een alternatief voor een democratie? Nou. Ja, dat klinkt goed, Hannes. Ik hier eens over aan denken, mensen die ja. het programma luisteren. Ja. Verder had ik nog een, uh, een vraag. Ja. Um, en dat is of uh, ja, ik zit, ik zit daar een beetje mee, maar ik, ik, er, er verschillende meningen ook erg over. Is, is, is atheïsme is dat eigenlijk een religie? Oh ja. Wat denkt u? Ja, dat denk ik wel. Zeg maar het empirisme, hè? dus de manier van toetsen van de werkelijkheid. Je moet niet zo ingewikkeld praten midden in de nacht, hè? Sorry, ja. nee, <laughs> Empirisme, um, dat zeg maar, is tegenwikkeld. Dus zeg maar, het, het, het, het niet geloven in een god... Ja. of dat een, een, een, ja, een geloof is op zich, zeg maar. Een geloof in de evolutietheorie. Maar het lijkt mij dat uh, ja, de letterlijke vertaling van religie geloof is. Dus als jij gelooft dat er niets is, is dat ook een geloof, toch? Ja. Ja, maar, geloof hoe die dingen zijn gegaan. En dan precies op die manier... Het Zoals, is allemaal wel heel filosofisch uh, hoor. Ja, vindt u? Nou, een ja, beetje zij, wel. Zij nou, ja. nee, Johannes, het is leuk als je materiaal geeft om over na te denken. Alleen uh, of je er een praktisch antwoord op gaat krijgen vannacht nog, dat betwijfel ik. Ja, ik kan me voorstellen dat de het de, uh, ja. Nou, nou, dan nou, nou, nou moet, nou moet je niet alle vierde mensen die luisteren over één kam scheren. Nee, nee, dat bedoel ik ook helemaal niet. Maar ik weet dat, dat s'nachts veel mensen op de weg zitten naar programma programma ja. en uh, misschien uh, geen gezin hebben uh, in, in, in dit soort uh, dingen. Die denken, wat, wat zeggen, bedoel je de, empirisch? die de meteen die gaan vliegen... of de, of de mensen die daar. Ja, maar vergeet dingen, maar ook niet de, de filosofen die al twintig jaar... op hun zolderkamertje over de, uh, de wereld nadenken, hoor. Ja. Ja, ja die nou, zijn ook nu wakker. Ik denk dat iedereen wakker. eigenlijk in zijn, kleine, in zijn kleine sociale wereldje filosoof kan zijn. Ik ben uh, voor mezelf ben ik altijd filosoof op weg in de trein. Precies, de treinfilosoof. Ja. De treinfilosoof, ja, dat is heel mooi. <laughs> dankjewel, hey, um, je ja. Hannes. Ik heb ook nog uh, uh, Erika, Niels, Richard en Remy gehoord. Allemaal. In het programma hiervoor. Ja. En ik vond dat zij een heel, uh, heel interessante mening hadden over de politie. Ja. Dat wil ik nog wel even zeggen. Nou, dat staat genoteerd. Ik geef het door aan Frank okay. de Oké, okay, dankjewel. <laughs> Dag, Hannes. Hey, zuster. hartstikke bedankt, hè. <laughs> Oké, okay, jij bedankt. Doeg. Oké, okay, doeg. Doeg. Doeg. Eline. Ja, goedenavond. Hallo. Nou, nou heb ik een heleboel uh, items ja. die vanavond zijn gekomen. Ja. Allereerst die vlieg. Ja. Um, de vlieg die tegen een raam vliegt, ja. uh, vliegt misschien met. Nou, ik, dat weet ik dus niet, maar ik zeg maar wat. 15 kilometer per uur tegen het raam. Ja. Maar jouw mepper komt met 30 keer er tegenaan. Oh. Dus. Oh, ik kom mezelf terug, maar dat geeft niet. Oh. Um, dus daarom komt die vlieg met een mapper terug en met die, met die 15 kilometer niet terug. Zo'n vliegmapper komt met een veel hardere uh, uh, ja, kilometer per uur, zeg maar, terug. Vandaar dat die vlieg dan ook inderdaad doodgaat. Ja, nou, daar zit natuurlijk wel wat in. Ja, oké. Okay. Ja. Dan oh God, maar lief hebben. Ik heb het er opgeschreven, hoor, jongens. Oh, je hebt Die een lijstje tenten. gemaakt. Uh, Ik ga er even voor zitten dan. Ja, ga maar even zitten. Ja. Tenten, de witte tenten. Ja. Um, om tenten wit te maken um, heb je hele bleke katoen nodig en dat is heel dun, dus dat kunnen ze niet om ze waterdicht te maken. En om ze waterdicht te maken, komt een polyester laag eroverheen. Ja. En dan zijn ze niet meer opvouwbaar en niet meer makkelijk te bereiken. Klaar. Ah. Ik ben heel snel hoor. Makkelijk te bereiken. Nee, Makkelijk op te pakken, hè? Ja, oh ja. Okay. Uh, om, om tenten water. Witte te tenten. Ja. Je kan het kantoen of, of, of de of de, uh, de, de stof wel wit bleken. Mm -hmm. Maar die laten nog door. Dus je moet toch een polyesterlaag eroverheen zetten. En dan kan je ze niet meer als tent opvouwen. Nee, dat is niet handig. Voor een tent is dat echt een slechte eigenschap. Als je hem niet op kunt vouwen. dus iemand vroeg waarom zijn er geen witte tenten. Nou, dat kan dus niet. Nee. Oké. Ja. Democratie, dat volgt die manier. Dan komt die. Wat is dat Kom ik op een. Ik weet niet eens meer wat goed zijn uh, vraag was, maar uh, betere democratie is op een betere uh, partijvermindering. Niet meer met versplintering. Ja, uh, ja. Partijtjes. Maar ja. En toen vroeg iemand uh, wat uh, gebeurt met uh, uh, de macht van uh, het centrum. Ik dacht dat dat. Plura. Plut al een plutocratie natuurlijk Plutro ja. ik dacht al daar is een woord voor ja ik dacht dat dat eh. was dankjewel Elien ja. oké okay, maar dan kom ik op mijn eigen vraag hè? ja Pff, ja want, want die, die vorige antroposoof duidelijk antroposof. <laughs> ja dat, van dat, de vrije school, ik school ook in. Ja. He, want dan kom ik op in in de eindloze discussie dan ga ik ja. in, daar, sorry, daar doe ga me niet dan geef ik jou het nummer wel van uh, Hannes Alsjeblieft niet. <laughs> Geef mij alsjeblieft niet het nummer van Hannes. Ja, oké, okay, nou dan niet. Nee, okay. nee, nee. Nou, hij zou op een kopje thee bij me kunnen komen drinken. Maar, oh. um, mijn vraag is. Ja. Um, ik heb orchideeën gekregen. terwijl ik nooit van mijn leven orchideeën heb gehad. Oh. En die bloemen vallen af van hun stengels. Wat. En toen las ik op een. een een blaadje. Je moet ze bij het derde oog uh, weer afknippen. Ja. Maar die orchideeën zijn um, uh, opgeleid langs uh, stengels. Ja. Eén rond en de andere recht omhoog. Ja. ja. Um, wat moet ik doen met de orchideeën over te houden? Of moet ik ze gewoon in de wand gooien? Dat is gewoon mijn vraag. Nee, je moet ze niet wegdoen sport... hoor. Hè? Huh? Je moest ze niet wegdoen? Nee, ik zou ze een sport vinden om ze over te houden. Maar. Wat moet ik doen? Waar moet ik ze knippen? Wat moet ik doen, zwinters, als ze dus niet meer bloeien hè, en niet niks meer doen? Mm Hoe -hmm. oh, vaak uh, moet ik nog water geven? Uh, ja. Nou, krijg ze nu eens in, in de week een, bakje, een badje. Ja. En, ja. Ja. Wat moet ik? De, ja, wat ik, moet ik? Die... Dat is eigenlijk je vraag. Ja, wat precies. moet ik? Ja, ik ken die, die, die beestjes niet. Die nee. Doen we niet. Nee, nou dat begrijp ik. Nou, er, er zijn zoveel mensen met groene vingers die naar dit programma luisteren. Dus wat moet ik met de Orchidee 0800-1121? Ik doe mijn best, Eline. Graag. En ik hoop dat ik een beetje een antwoord heb gegeven op ja. antwoord. Ja, ja, ja, dankjewel voor je bijdrage. Dag Astrid. Dag. Dag. Uh, ja, de vraag over gebarentaal is nog niet beantwoord. Waar kun je dat leren? Zijn er genoeg mensen die dat kunnen? En uh, ja, kun je het woord potverdorie zomaar ineens in gebarentaal zeggen? Of uh, 0800-1121. Waar dient de mug voor? 0800-1121. En uh, stel dat een publieke zender een televisieprogramma... het idee van een televisieprogramma verkoopt aan een buitenlandse zender... Waar gaat dan het geld naartoe? 0801121. Um, Erik wil, ja, wil dus graag alternatieven voor democratieën. Nou, daar is het een en ander al over gezegd. En ja, Eline met haar orchideeën. Wat moet ze doen? 0801121. Chris Berry. De grootste talenten die we op dit moment hebben, hoor, in Nederland. Chris Berry en het liedje heet Flower Empty Tree. 0800 1121 voor vragen, maar vooral voor antwoorden. Joop, goeie nacht. Uh, Hallo. Ja, je kunt de mens uh, reduceren tot een vlieg. Want uh, in Haar vlogen ze ook tegen de ruiten aan. Maar oké, okay, dat is wel ja. een grapje. Oh. En, uh, <laughs> Oh. En, uh, ja. en nou uh, over die, die democratie. Ja. Volgens mij is er maar één weg en dat is de toekomstcratie. Dat is nog eens en, mooi. En uh, dat, is, uh, dat is geloof ik gewoon alleen maar uh, referendums houden. Ach, of... alsjeblieft Joop. Nee, echt. nu... weet je nu... wat dat kost en wat een gedoe dat is? En dat dan, de mensen komen natuurlijk nog voor de eerste, maar de drie keer komt er echt niemand meer. Nou, je moet het een beetje reguleren en goede, goede regels, zeg maar aan. Uh, kijk, nu hebben wij gestemd. Het is echt zomaar mogelijk dat Rutte gewoon besluit om nu een nieuwe kerncentrale. Hij heeft de macht, dat kan. En dan kunnen we gaan demonstreren, maar het kan en dan gaat hij gewoon uitvoeren. Hup, heb je een nieuwe kerncentraal? Ik vind dat, dat zoiets kan gewoon niet. Dus, <lacht> dus de, wij moeten ook uh, Joop, nog na Joop, onze Joop, stem... Joop, Joop, Joop, Vorige week hebben we het over Mark Rutte gehad en toen kreeg ik een mevrouw, boze, echt een boze mevrouw aan de telefoon. Die zei, we moeten niet zo negatief over politici praten, midden in de nacht... Want het is allemaal al erg genoeg. Laten we nou positief naar de toekomst kijken. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook. Alleen, ja. één ding wil ik even benadrukken. Ja. Je hebt één stem in vier jaar tijd ja. als volk. Ja. En daarmee geef je 150 mensen, of, of zeg misschien 300 ja. mensen, een volmacht. Het zeggenschap over ons land. Ja, gewoon een volmacht. Ja. En die kunnen gewoon een kerncentraal neerpleuren. Nou, en, en dat kan gewoon helemaal niet. Dat is uit de tijd en daarom zeg ik van een toekomstcratie en uh, uh, macht aan het volk. Dankjewel, Joop. Goeieavond. Doei. Sjak. Zo, Joop is dat ook meteen opgehangen ook. Ja, Sjak. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoord op de, de vraag van de gebaren. Oh, want? Hoe weet je dat? Uh, mijn dochter zit op een school voor... Uh... Voor slechthorende en dove kinderen. Oh, oké. Okay. Hoe oud is zij? Uh, elf. Elf. En hoe oud was je dat ze, dat je erachter kwam dat ze niet goed hoorde? Dat uh, was ze twee of zo al. Oh, best wel al snel. Ja. En waar, ja, waar lag het aan? Uh, dat is onbekend. Oh. Dat, uh, dat weten we niet. En hoe slecht hoort ze? Uh, ze kan wel redelijk horen hoor. Ze heeft nu een, uh, een implantaat. Ja. Dat is een hoorapparaatje op je schedel. Ja. En dan uh, kan ze eigenlijk redelijk goed horen. Oké, okay, maar niet goed genoeg om op een reguliere school mee te draaien? Uh, nee. Maar zij zit bij de slechthorende. Ja. Maar er zitten dus op school ook heel veel dove kinderen. Echt doof. Ja. En, en daar krijgen ze gebarentaal? Ja, er zijn gewoon leraren voor. En, en uh, ik neem aan dat, ze verder, dat het verder een gewone. Even kijken, 11 dus is nog basisschool? Ja, klopt. Dat het een gewone basisschool is, dus dat je alles krijgt ja. wat de andere basisscholen. plus nog uh, uh, gebarentaal. Ja, klopt. En er hoe... zijn eigenlijk twee soorten gebarentaal. Ja. Dus zij is slechthorend en zij krijgt ondersteunende gebaren. En je hebt ook de, de Nederlandse taal in gebaren. Maar dan praat je dus ook met letters en dat is een andere taal. Ja. Dus er zijn twee verschillende gebarentalen. En, en krijgt zij er dan één of twee? Nee, ze krijgt er één. Ondersteunende gebaren. Oké, okay, dat is de enige die geleerd wordt. Dus we zien haar later niet uh, bij het, uh, het journaal de tolken. tolken. Uh, nee. Jawel, dat zou wel kunnen. Oh ja, oké. Okay. Dat zou toch kunnen, ja. Nou, oh, dat, uh, dat is een gelukje bij een ongeluk dat je dat nog eventjes meekrijgt dan. Gebaren bedoel ja. je? Dat het nee, plaat. want het is natuurlijk ja. vervelend als je, als je niet uh, 100% hoort, maar het lijkt mij wel leuk om te kunnen, hoor. Gebarentaal. Ja, we hadden laatst een, uh, hadden we een voorstelling op school van een uh, musical. Oh. En dat werd dus helemaal uh, vertaald ja. dus voor de dove kinderen in gebaren. Nou, dat, dat is een genot om te zien. Ja, dat is, dat echt, is uh, een, ja, ja, dat is ik kan me voorstellen, ja. Ja, maar. Maar die mensen die dus uh, de, op televisie staan te tolken, die zijn zelf niet. Of zouden die nog slechthorend zijn? Nee, nee dat dacht ik dus ook altijd. Dat die dan slechthorend of doof waren in het begin. Maar nee, want ja. dan kunnen ze niet uh, tolken. Maar als jij nu, stel nu dat jouw dochter uh, heel slechthorend zou zijn. En jij wil gebarentaal leren. Weet jij waar je dat dan gaat doen? Ja, ik, ik krijg ook les uh, in gebarentaal. Bij haar op school? Ja. Oh? Van een lerares daar op school, ja. En hoe vaak is dat dan? Uh, ja, dat, dat ligt een beetje aan jezelf. <laughs> hoe goed je bent. het bent? Nee, maar uh, hoe, hoe vaak je het nodig hebt. Als je kind echt doof is, dan moet je echt uh, aan de bak. Ja. En voor ons is het meer als iets niet duidelijk is, dat ze het duidelijk kan maken met gebaren. Ah ja, een beetje bijleren. Dus wij ja. doen het uh, ja, twee keer in de maand of zo. Maar er zijn ook ja. uh, ouders die gewoon uh, ja, echt aan de bak moeten, vooral in het begin. Ja, ja. ja het is moeilijker dan het lijkt, denk ik. Uh, ja, maar het is wel, sommige dingen zijn wel heel logisch, ja. en het is wel, soms is het ook heel makkelijk. Ja, ja. ja als ik weet het... Uh, ja. Ja, mijn dochter op hele grote afstand zie, en ik uh, moet ze roepen dat ze naar huis moet komen om te eten, Er zijn twee gebaren, en, en je hoeft niet achter te roepen of zo. Nee. nee, en dan moet ze dat wel toevallig wel jouw makkelijk. kant op kijken, maar verder uh, ja. is het wel ja, handig. Ja. Ja. ja, dat is waar. Het lijkt me ook handig als je bijvoorbeeld uh, in de stiltecoupé van een trein, of dan ja. Um, ja, nou, gewoon ergens in een ruimte waar je niet mag praten, in de kerk of zo. Ja. Dan kun je zo stiekem, kun je toch ja. nog hele conversaties met elkaar voeren. Ja, ja dat klopt. Je kan heel veel dingen snel duidelijk maken. Het is een hele, ik vind het een snelle taal. Het is sneller dan praten. Ja. Wordt er niet ontzettend veel uh, gespiekt op die manier op die school? heel ja, Dat weet ik niet. Maar je kunt natuurlijk wel zo achter je rug de wel. antwoorden van de toets doorgeven aan degene die achter je zit. Ja, dat klopt. Oh, dat moet ik eens vragen? Goed idee. Ja, vraag ja, idee. maar niet, joh. Je brengt erop een idee. Ja. Klaar <laughs> ze allemaal je ja. Dankjewel, Jacques. Oké, okay, niks te danken. hè. nacht, hè? een nacht, Al. Ja. dag Lily Ja, en daarmee. Uh, ik wilde nog iets zeggen over die gebarentaal. Ja. Ik woon in Ede en hier is het, um, het huis, de Gelderras. Dat is een um, huis voor. ...doven en slechthorende beja be bejaarden. Oh. En vanuit die Gelderhorst, of in ieder geval in verband met die Gelderhorst... ...worden hier, uh, lees ik vaak, uh, cursussen gebarentaal gegeven. Oh. De Gelderhorst in Ede, www.gelderhorst.nl nou. Ik denk dat, je daar, dat mensen daar uh, vanuit het hele land eventueel informatie zouden kunnen krijgen. Wat een stukje service, Lily. dankjewel. Ja, ik, ik probeer al een half uur uh, ja, te, kunnen, het is lastig, te bereiken, maar ik hoorde dat twee keer overal werd gezegd... we hebben nog geen antwoord. Ik denk oh, ik zit al een half uur ga, mee, dan, dan ga ik, ik weer bellen. Ja, ik kan er niks ja. aan doen. Maar ja, ik zit nee. natuurlijk wel op dat antwoord van jou te wachten. Dus fijn dat ja. je vol bleef houden. Nou ja, het is, uh, het is een antwoord. Op, in het ja. hele land zijn natuurlijk al cursussen. Maar dit is een soort centraal punt in ieder geval ja, waar maar... je... ...informatie kunt krijgen. Het lijkt me wel, want zeker als je al wat ouder bent... ...dan lijkt het me helemaal lastig om het nog onder ja, dus de knie het te krijgen. dit is echt voor oudere, oudere ja. doven, slechthorenden, het te te huis. Tegenwoordig, het is een nieuw huis, een aantal jaren geleden gebouwd... ...met heel veel glas, eh, waardoor mensen vanuit de ene kant van het gebouw... ...de mensen aan de andere kant van, van, een, van het gebouw heel makkelijk kunnen zien... ...en op die manier met elkaar kunnen communiceren. Oh ja. Ja, ja. ja nou, er zijn natuurlijk ja. ook heel veel ouderen die het last krijgen van hun gehoor. Dus ja, echt awesome. vanuit het hele land, uh, voor het hele land is dit een soort centraal uh, thuis. Uh, nou, nou degelderhorst.nl. Dankjewel, Lily. Gelderhorst in Ede, ja. ja. <laughs> een goede nacht nog. Dezelfde, dag. Dag. Um, Gert-Jan. Ja. Hallo. ik weer. Hi. Uh, ik... Uh... Ja. Het ging net weer over die democratie. Nou, bij uh, gebrek aan iets beters moeten we het er vooral bij houden. <laughs> maar het... Ik denk dat we dat ook doen hoor. Ja, maar ja. ik wil ook een vraag van een paar weken terug eigenlijk reanimeren. Het ging eigenlijk in dezelfde richting. Oh jee. Toen was er een vraag over de tiende macht. Mm. Misschien kun je je dat nog herinneren. Ja. Ja, en daar kwam eigenlijk geen antwoord op. Nou ja, het verkeerde antwoord kwam ik ja, later achter. Nee, ja. achteraf. Na afloop van de uitzending, om kort te gaan. Toen zat ik mezelf te bedenken. We, in de Engelse taal hebben ze het over de upper ten. Mm -hmm. En dat heb ik met, in mijn kleine innercirkel een beetje doorgepraat. en uh, laten, laten uitzoeken op Wikipedia. <laughs> maar de upper ten is een uh, Amerikaanse term. Voor al die hoge pieten. Die, de, de is eigenlijk. De, de, de Duitsers hebben, hebben het over die upper 10.000. Mm -hmm. Dat is een, een, een goede vertaling. Dus de upper 10.000 is ook een variant op, dat op die vraag van. Ik hoef me trouwens steeds. In de, echo, maar even... ah, je bent al de Je bent niet de eerste die dat zegt vannacht, dus ik nee. ben bang dat er weer een of andere atmosferische toestand ja, maar, op de telefoon lijkt. Nou, ik ga me daarop houden. Ja. Maar goed, uh, uh, het gaat altijd om de machtsverdeling daarom. En zowel van onderop naar boven, via verkiezingen, als van bovenaf naar beneden. En daar zijn ze nu mee bezig in Den Haag. Dus dat, dat is eigenlijk een onderwerp wat steeds weer terugkomt, ook in dit programma. En daarmee wilde ik gewoon nog even reageren op een vraag van drie weken geleden, zoiets. Ja. Ze komt eigenlijk op hetzelfde neer. En, en nou goed, genoeg gezegd daarover. Um, nou dus, dus met... ja, dat denk ik eigenlijk niet. Dat maak ik trouwens wel uit, gert -Jan. Ja, oh maar, sorry. Ja, ja, ik bedoel, ik heb niet zoveel te doen. behalve jullie allemaal met elkaar doorverbinden. Dus als ja, uh, nou, je dat dus nou ook nog. Ja, maar, um, nee want ik weet het nog, het ging toen uh, inderdaad um, over de tiende macht. Ja. En toen ontstond er één grote Babylonische ja. uh, toestand over, uh, eigenlijk twee dingen gingen door elkaar heen lopen. Ja. Dat was het kastenstelsel ja. en de piramide van Maslow. Die heb ik zelf ingevoerd, het slaat ook eigenlijk nergens op. Nee, dus dat had er helemaal je... niks, mee te slaat, maken, had er niks mee te maken Nee, Dat had er niks mee te maken, dat geef ik hier bij gelijk toe. Ja. Maar toen ben ik wel even wakker gebleven. En na afloop van de uitzending had ik het over de Upper Ten. En dat heeft er wel mee te maken. Oké, okay, want even die piramide van Maslow, dat heb ik toen nog allemaal naast zitten zoeken, ja. want dat, dat, dat kwam mij vraagbekend voor. Ja. En dat, dat is dus dat, dat mensen behoefte hebben aan ja. uh, behoefte, veiligheid en, en sociaal piramide. contact. En, ja. Het heeft niks met politiek uh, nee. te maken. En dan hadden we nog de Trias Politica, die werd ja. er ook nog aan de haren bijgesleept. Ja. Maar dan kom je niet verder dan drie of vier eventueel. Precies. Maar je komt niet tot tien. De vraag was, wat, wat waren dan die tien verschillende lagen? Nee, de, oh, nee. de, de, de macht is een verkeerde vertaling. Ja. Het is een Nederlandse vertaling, hap snap, <laughs> van de upper ten thousand. Ja, maar wat, boven... wat is dat dan? Nou, ik heb het via een omweg, hoor. Het, het komt uit de Amerikaanse uh, literatuur. Ja. En het gaat dus over een lijst van mensen van de, de aristocratie, de kleine adel, de officieren in het leger, members of parliament, de koloniale bestuurders, leden van de kerk. Dat zijn al, Wij hebben, uh, voor de, ik weet inmiddels, de luisteren veel oudere mensen, wij hebben het jaren geleden gehad over de 200 van Mertens. Dat was eigenlijk een Nederlandse vertaling daarvan. Ik oh, okay. vraag me niet precies wat dat betekent. Maar ik dacht dat hij de 200 belangrijkste families in de Nederlandse politieke, culturele, financiële, noem maar op. Het, dat heeft hij toen eens getraceerd. Welke namen daaraan gekoppeld zijn. Oh. En dat is, dat is een Nederlandse variant daarop. Dus uh, uh, eigenlijk een soort lijst van invloedrijke, niet alleen ja. van mensen, maar ook invloedrijke functies. Ja, en dat, dat zitten allerlei dwarsverbanden en, en uh, dan duikt er weer een nieuwe familie op en dan gaat er weer een familie failliet en uh, allemaal dat soort dingen. Oké, okay, dat... en nu nog het verband met die uh, vraag van Erik over ja. een alternatief voor een democratie? Ja, dat moet u maar aan iemand anders vragen. Ik vind oh. de democratie het minst slecht hoor. Jij denkt, ik kom er gewoon nog even op terug. Ja, ja. Maar omdat dus een paar weken geleden eigenlijk precies een vraag in dezelfde richting ging. Nou, on ongeveer. Ja. Ongeveer. Nou, ongeveer okay. bijna. We hadden het inderdaad ook over... Ja. De tiende macht. Nou, ja. nou, nou weet ik ook langzamerhand, want ik luister heel geregeld. Jij mm -hmm. bent in voor allerlei taalspelingen, taalspielerijen, hoe moet je dat noemen? Woordspelingen. Woordspelingen, ja. Ik hou van ik... taal. Dat ja, kun je, ja, dat weet ik. En ik zat een tijdje terug met uh, uh, verbaal te pingpongen, zal ik maar zeggen. En toen kwamen we op de slotconclusie, de trapeze-acrobaat, de trapeze-werker haalde het net. Hmm, hmm, nou, dat is heel mooi. Ja. Dat is heel mooi. <laughs> ja, het is maar goed dat jij geen televisie zat te kijken die avond. Oh, nee. Ik nee. kijk al anderhalf jaar geen televisie meer. Zie je, dan nee, krijg nee. je dat. Dan ga je en verbaal sorry? zitten pingpongen. Dan ga je verbaal pingpongen en dan komt er ja. nog eens wat leuks uit. Dankjewel, Gert-Jan. Oké, okay. tot de volgende keer. <laughs> Doei. Doei. Erik. Hoi, Astrid, daar Hallo. Ik weer. Nou, we hebben de upper ten. We hebben de plutocratie die eigenlijk afgeschaft moet worden. We hebben de kleine gemeenschappen. We hebben tal van suggesties. Maar Gert-Jan die zegt zojuist, we houden het zoals het is. Uh, omdat hij geen beter alternatief uh, tevoorschijn kan brengen. Nou, proberen. misschien is er wel een beter alternatief, maar om het zo 1, 2, 3 even door te voeren, gaat ook weer zo in de papieren lopen. Je weet het niet. Nee. <laughs> maar uh, ik wil even reageren op uh, die... Nou, ik heb inderdaad ook die echo. Heb jij toevallig een telefoon met zo'n station, die zonder snoer? Ja, ja. Het gaat allemaal via mijn auto, mobieltje dit. Dat die echo ophoudt. <laughs> Nee, ja, nee, ik weet niet. Soms. soms het is, volgens mij als het een klein beetje regent, dan is het meteen waardeloos met de telefoonlijnen. En het is niet alsof we een uh, talk radio maken. Dus, maar goed, uh, uh, ja. die uh, uh, zijn eigen munt, uh, ja. zoals we in Nederland ook wel kle op kleine schaal hier en daar hebben van noppen en zo. Er is in Amerika een meneer. Die heet Bernard van Noothuus. En die heeft ook een eigen munt. Uh, uh, dat zijn dus alleen maar munten geen papiergeld. Mm -hmm. Met een echte waarde. Dat heet de Liberty Dollar. Ja. En daarvoor uh, is die uh, aangeklaagd. En oh. daar hangt hem een, een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd. Echt waar? Met een eigen valuta. Want dat mag niet zomaar. Dat, dat mag niet zomaar. En dat is natuurlijk gewoon... Er komt door inderdaad de, weet ik, de vierde, vijfde of zesde macht. Ja, ja, die zich tegen tegenaan gaat. Uh, hoe moet je die denken van... Oh, kom niet aan mijn dollar. inderdaad wat ja. er... Uh, wat er... Uh, in de politiek gebeurt. Wat wel jammer is, want ik vind Heel het wel... Die jammer. noppers, jij zegt het ja, nu. Daar, de ja, noppers, ja. ja. ik vind het wel mooi altijd, dat soort initiatieven. Ik ben er helemaal voor. Ja. Dus dat je gewoon... En... Maar ook, je, je hebt ook een tijdje gehad, wat was het? De gilders, wil ik zeggen. De, nee. Ja, je hebt in verschillende steden... heb je gewoon van die kleine clubs die dat dan, uh, ja, dat verlenen ze diensten of, uh, ja. uh, weet ik wel, of je gaat iemand masseren of je geen is of, uh... Ja, of het huis schoonmaken of een keertje koken ja. of zo. En dan spreek je allemaal voor elkaar af en dan doet de ja, een dit, dit en de ander dat. Ja, dat lijkt dat, me dat, dat, dat, dat, dat een leuk systeem. Ik heb er allemaal geen tijd voor, maar het is wel een leuk systeem. Ja, en je hoeft geen belasting over te betalen. Nee, ook nog eens een keer, komt erbij. Goed, um, zijn en, we klaar, dan, Wil je nog iets zeggen over nee, uh, dus. wat, wat je ja. zei over referendum? ja. Dat is inderdaad, weet je, ik heb drie keer aan de referenda meegedaan de laatste tijd. De Noord-Zuidlijn uh, meedoen aan de Euro en uh, de Europese Grondwet. Ja. Heb ik in alle gevallen tegengestemd. En al die referenda werden ook over het algemeen door de meeste mensen met nee beantwoord. En ze werden toch doorgevoerd. Ja, ja ik, het werkt niet. Maar nee. ja, dat is mijn mening. En ik, ik heb afgesproken dat ik me niet meer met politiek zou bemoeien. Dus je bent apolitiek? Nou, in ieder geval... Hier. Een, <laughs> heb je dan een politieke voorkeur? Want dat is atheïsme als religie. Ja. Dat lijkt mij alleen een religie als daar een verbond is tussen atheïsten... die dat samen uh, beleiden of juist niet beleiden. Dan Wat? wordt het pas een religie. Ja, lijkt mij wel. Ja, dat is wel grappig, want er was ook iemand die zei dat op Twitter. Ik zal het heel even citeren. Atheïsme is het ontbreken van een geloof in God dogma's, et cetera. Het is eigenlijk niet één groep en officieel dus zeker geen religie. Nee, precies, want die hebben wel heel verschillende denkbeelden nou. over waarom er niet. Of uh, weet je, je kan zeggen van nou ik geloof het gewoon niet of je kan echt falikant tegen religie zijn. Of... Ja. Nou ja, dan ik uh, even kijken. Geen atheïsme is geen religie. Dat is een antwoord niet, van nee. Hannes. Zo. En dan kunnen we die ook weer afschrijven. Dus is weer een uh, tal van ruimte voor nieuwe vragen. Erik? Okido. Dankjewel hè. Fijne programma nog. Ja, jij ook. <laughs> Doeg. Mevrouw Van Bokhoven. Hallo. Hallo. Politiek weg, want ik woon ook helemaal groen. Laten we het alsjeblieft bij mijn groene vingers houden. Ja, we hebben het over uw groene vingers. Juist. Nou, steek ze maar Maar op. laten we het dan <laughs> verder houden. Die, die, die orchideeën die hè? Ja. Dat zijn natuurlijk officieel uh, planten die onder bomen groeien in een vochtig omgeving. Dat had ik moeten weten. Dat is al eerder ter sprake gekomen: dat mensen ze in de zon gaan zetten. Juist. Dat moet dat je dat niet mag doen. Absoluut niet. Nee, dat ik niet. Ja. Ze ja. doen het overigens heel erg goed op korrels. Korrels? En dan, dan, dan vul je het water en daar doe je wat voeding in. Dat is wat moeilijk, want die dingen die zijn niet meer te vinden. Gewoon water geven op de kluit. en ja, Niet in de zon. En ik denk af en toe eens even tegen praten. En, en er heel ja. erg blij mee zijn als je hem weer in bloei krijgt. Want dat is echt niet zo moeilijk. Maar als die, die stengels als ze uitgebloeid zijn, gewoon helemaal terug snoeien. Terug snoeien? Helemaal naar beneden. Oh. En wanneer wordt het dan weer een orchidee? Orchidee, orchide. Ja, dat wil die vanzelf zelf uitmaken, hoor. Oh. Maar, ja. maar mevrouw van Bokhoven, wat is... We ja. hebben ook wel een rusttijd. Ja. Oh. Ja, kijk eens, en dat zijn mijn groene vingers. Ja, dat, dat voel je dan aan, hè, per orchidee. ja. ja. Maar, ja. Maar, maar wat is terugsnoeien? Moet je hem dan echt helemaal bij zijn ja, stompje afknippen? Ja, helemaal naar beneden. Oh. Alleen moet ze natuurlijk wel voorzichtig zijn... dat ze niet alle luchtwortels naar beneden niet de luchtwortels naar beneden? Niet de luchtwortels, die moet je gewoon laten zitten. Oké, okay, en waar herkennen we de luchtwortels aan? Ja, dat zijn wel die kronkelige dingen. Oké, okay, dus de kronkelige dingen niet afknippen, maar verder nee, bij ze stompje alleen de stengel, terugsnoeien. Alleen de stengel waar de bloemen aan zitten, ja. En in het donker zetten? Nou, niet in het donker, nou, nee. Jij niet in het, in het licht. Donker. Even uit nee, het licht gewoon, halen. Wel, ze vinden het licht. Kijk, die dingen die zijn natuurlijk ook gekweekt inmiddels, hè? Oh ja. Dus wat heeft, uh, daar zijn ze natuurlijk wel op gewerkt. Nee, ze kunnen wel in het licht staan, maar niet in de zon. Oké, okay, dus niet in de zon. Niet in de volle, uit de volle zon terugsnoeien. vochtig, ja. Kronkeldingen vochtig en, en tegenpraten. En, en, en, nee, dagenlange voeten uh, ook niet van. Wat? Waar, van wat geeft Geen voet? Dagenlange voeten. Uh, uh, van die natte voeten. Oh. Dat, dat, je, dat je water laat staan en zo. Dat, dat vinden ze niet prettig. Oké, okay. dus wel vochtig, niet nat. Nou, ja, je kan, je, maar, maar het moet een beetje sompig zijn. ja Ik kan Zompig. het niet uitleggen. Ja. Net, net, net niet droog en net niet te nat. Ja, ertussenin. Nee. ik vind, Je moet er wel een beetje, een beetje groene vingerspitzen gevoel voor hebben voor zo'n orchidee. Hè? Nou, eigenlijk niet. Je moet, het, oh. je moet ze alleen even leren kennen. Oké. Okay. <laughs> nou, daar zijn we mee bezig. We hebben weer een stapje in de goede richting gezet. Dank u wel, ja. mevrouw van Bokhoven. Geen dank. Ah, Goedendag. Lastig hoor, orchideeën. 0800-1121. Zeggen. Love, tears for Fears. Sewing the seeds. Ja, en dat naar aanleiding van het hele orchideeën Dus denk eraan, zompig houden, uit de zon... de kronkeldingen laten zitten, maar wel terugsnoeien. Dat gaat goed komen met de orchidee. Die kan ik afvinken. En dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe vragen. 0800 1121. Uh, ik zoek nog wel een antwoord op de vraag uh, wie het geld krijgt als een publieke omroep een programmaformat of een programma-idee verkoopt aan het buitenland. En als iemand weet waar de mug voor dient, dan mag hij ook bellen naar 0800 1121. Hans, goedenacht. Ja, goeie nacht. Dag. Ik ben weer terug van vakantie. Ja, ik heb je concept. lang niet gesproken Hans Peepenkamp. Maar ik heb je wel gehoord. Ik heb je wel gehoord in allerlei landen. Waarop. We zijn in Duitsland, Oostenrijk, Spanje geweest. En ja. overal kon ik je ontvangen. Alleen kon niet terugballen. Ik heb geen 0800 nummer. Nee. Maar dat even terzijde. gezegd. Ja, nee, dat wil niet. Ik wil even antwoord geven op de publieke omroep. Ja. En ik ben nauw veranderd met, met alles wat met tv en radio te maken heeft. Ja. Want bij meer dan 40 jaar. Ja. En ik vind het nog steeds dagelijks van een geweldige, mooie diversiteit aan programma's Maar ook eventjes op de omroep Max en de productiemarkt, dat wordt vaak uh, gehoord door productiemaatschappijtjes wat de omroep gewoon betaalt. Er ja. staat vaak in de opdracht van, de plup nou boer zoekt vrouw, dat kan ik ook op de Duitse RTL ontvangen via bouwer zoekt vrouw. Ja, dat precies. worden ook ingekocht. Nou, het publieke omroep, er wordt een na naam op bezuinigd. Ja. Dus is uh, reclamegehaald, is een heel belangrijk gegeven voor de publieke omroep. Dus als ze daar uh, wat aan kunnen verdienen, dan is ook uh, het voortbestaan van de publieke omroep is ook gewaarboord. Uh, daar ben ik dan wel een hele grote voorstander van. En ik vind maks, onderin, uh, echt een omroep maks om een echte reclame maakt, maar dat vind ik echt geschikt voor een bepaalde doelgroep. Ze maken mooie programma's, waar ja. ik uh, graag naar kijk. Ja, maar, uh, okay, maar Hans, lang vooral kort, uh, ja. als jij nu in Duitsland bouwen zoekt vrouw kunt kijken, ja. dan is daar voor betaald aan de KRO. Ja. En waar ja. is dan dat geld heen gegaan? Nee, dat is oh. een bepaald uh, productbedrijf in Amerika die dat verkoopt aan allerlei tv-stations. Op een beurs, uh, dag en worden allerlei ja. uh, producten worden ingekocht door de omroepie. Ja, ja maar niet voor, alles voor wordt ingekocht, er worden ook zelf programma's ontwikkeld. Ja. Nou, die kun je dan geef ik, aan andere tv-stations aanbieden. Ja, nou, en als je, je dan verkoopt, waar op... gaat het geld dan naartoe? Nou, dat is altijd het is allemaal ten goede komen van de, van de bestaande omroep. Hè, die dat geef ik, uh, uh, heeft, uh, heeft, heeft geproduceerd. Wat vaak zijn productiebedrijven is die je daar uh, ingehuurd. Nou, ik, uh, ik, uh, ja, ik kan diverse opnoemen. Dus dat is toch geen probleem? Dat dat uh, geef ik, de geld ten goede komt van de publieke omroep. En de, de, de, de kosten die gemaakt zijn, nou ik ben geen boek ik ben een plaatje, maar ik denk dat daar gewoon de hoge productiekosten daarvan af voor zijn tegen bepaalde inkomsten. Ik denk dat de, gewoon hmm. de marktwerking dat is. Ja? Als jij het zegt, Hans. Ja. <laughs> dat zal het wel. Dat is idee, hè? Ja. Uh, uh, over echo op de telefoons, ik ja. denk dat het gewoon inferantie is. Want je gaat van zendmast naar zendmast, nou dat kan een bepaalde terugkoppeling zijn. Dus ik hoor daar nou ook mijn stem op de achtergrond met een bepaalde vertraging. Dus uh, dat kan een oorzaak wezen. Hmm. Nou. Dan kan ik ook een nieuwe vraag stellen. Ja hoor. Uh, wij kopiëren meer dan 50 jaar, mijn vrouw en ik, ja. door gans Europa. Ja. Oostbord handen noemen we op. Ja. Nou. Uh, we zijn pas weer terug van, wat ik dat zei, van de bekende, bekende vakantielanden, op de campings, ja. maar ik heb er nog nooit vernomen van en, enge ziektes op de campings, zoals je wel eens woord in ziekenhuizen, van oh. de uh, veteranenziektes, parkeren je en gaat het allemaal door. Ja. Nou. Ik wil niet zeggen dat alle campings top zijn. Je hebt een enorme uh, diversiteit aan campings. Maar die 40 jaar dat we onderweg zijn, en ik had dus er ook al zorgen met de kampeergasten waar ik mee kon dat die hebben we ook nooit iets van vernomen. Nee, ik bedoel, we zijn net in Hongarije. Nou, dat maar wat even Hans, hoop, vraag je je nou af ja. waarom er nooit ziektes heersen op een camping? Ja, precies. <laughs> Daar word ik nooit iets van. Ja? Wel van als je uit eten gaat, hè, dat is, uh, dat wij ook altijd de piepersal meenemen, dus we blijven altijd gezond, ja. maar ik bedoel dat ik toch water gewoon uit de kraan, alleen, toen je in Frankrijk en Spanje, moest je echt aqua kopen. Van oh, ja, aqua uh, natuurlijk. Ja. Maar ja. de meeste landen waar wij dan nou komen, bijvoorbeeld in Duitslandige landen, ook in Nederland, is het water van dus de talen kwaliteit, dat je nooit iets van uh, al die eigen ziektes, terwijl je hm. toch in de ziekenhuis... Waarop toen een maal toch de zakens zijn, vaak vaak uh, ding wordt van bacteriën en veteranenziektes en allerlei andere vreselijke ziektes. Oh. Nou, dat is mijn vraag. 0801121, ik ga mijn best doen, Hans. Ja, ga ik het aan, he. voor hetzelfde geld. He. Ja, ja. <laughs> staat genoteerd. Okay. Dag. Ja, maar, tot de volgende keer. Oh, 0801121, mevrouw Van Riet. Mevrouw Van Riet, die is er niet, dat ruimt. Um, Harry anders, of uh, gewoon iemand die, uh, die uh, zeg maar, toch hangt. Hans? Hallo. Hallo. Ja, daar ben ik. Ja, en wie is ik nu? Hans. Oh, Hans, ja, sorry, ik heb mijn administratie even niet op orde. Hans, goedenavond. Nee, dat klopt, dan. dacht ik dat je tegen mij had toen je... Het... Dat begrijp ik, want soms dan zie je ja. door de Hansen het bos niet meer. Ja. ja. En uh, ik heb een vraag of de vakantie van Slopers, dan heb ik het over Slopers van plekgebomen en zo. Ja. Samenvalt met de balvakvakantie. En waarom wil je dat weten, Hans? Nou, de woningstichting zegt ja, dan en dan moet je verhuizen, want uh, de, we gaan slopen en zo in, in juli of augustus. En hmm. meestal is die vakantie volgens mij van die bouwvakkers in uh, augustus. In of augustus. Ja. Dan heeft het geen zin als dat <laughs> sa samenvalt. Kijk, als het niet samen zou vallen, ja. dan slopen ze eerst. En dan komen de bouwvakkers terug van vakantie en die kunnen bouwen. Ja. Ja, dus eigenlijk. Um, uh, uh, uh, uh, ja, het hangt natuurlijk een beetje van de slopers af. Ja, kijk, als het samenvalt, dan hoeven ze ons niet zo vreselijk te haast om weg te gaan. Oh ja. Want er gebeurt er toch niks. Maar waar woon je? In Rotterdam. Rotterdam. Ja, want je weet het natuurlijk niet: het kan natuurlijk zo zijn dat, uh, dat, dat alle slopers in Rotterdam of alle slopers van Nederland met bouwvak op vakantie gaan, behalve die in Rotterdam. Dat zou kunnen. Ja, ja, ja, daar heb ik nog niet aan gedacht. Nee, het zijn allemaal mogelijkheden. Ja, nou ja, dus, dus wanneer valt over het algemeen uh, de vakantie voor slopers valt dat onder de bouwvak? Nou, er is vast wel een sloper ja. die, uh, die luistert en die dat eventjes doorgeeft. Ja, en over het algemeen ik zou graag willen weten wanneer in het komend jaar ja. de bouwvakvakantie is. Oké, okay, de bouwvak 2013. Ja. Ja, oké, okay, dan nou gaan we even op zoek. En als je wilt, heb ik een paar antwoorden. Ja. Je vroeg of er genoeg mensen zijn die het gebarentaal beheersen, hè? Ja. En toen heb ik een heel merkwaardig gevraagd. Want één iemand staat daar op die tv, ja. gebarentaal te doen. Dan moeten er toch duizenden zijn die dat beheersen om dat te verstaan. Ja. Nou ja, nee, maar als het iets is waar je heel lang voor nodig hebt om te leren... dan kan ik me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment op zijn. Want je hebt ook uh, juffen nodig en je hebt niet genoeg aan één iemand... die het nieuws uh, gebarentolkt. En uh, je hebt ook mensen nodig op uh, scholen voor dove kinderen, uh, leren, ja, ja, uh, leraren ja. en leraressen. Ja, nee, maar je zegt van, zijn er genoeg mensen die het beheerden, hè? Ja, nou, dat, dat was een vraag nou, die, van Tom. Al, al die duizenden mensen... die. Er naar kijken en het begrijpen, die beheerst het toch ook? Nee, dat hoeft niet. Je kunt het wel... Je, je, ik bedoel, ik, ik kan aardig Zweeds lezen, maar ik kan het niet schrijven. Nee, maar kijk, die ene meneer vertelde... ja, mijn kind zit op zo'n school. Ja. Die beheerst dan toch ook, die gebarentaal? Nou ja, dat is die aan het leren, ja. Maar dat, ja, dat wil en... niet zeggen dat je het goed genoeg beheerst... om er weer les in te geven of om te tolken. Ja, je kunt je er in ieder daar geval... Zeg wat, daar zeg je wat, wat bij. Ja, soms dan is het net alsof ik iets zinnigs zeg. Het, ja. echt, het gebeurt niet ja, vaak, moet ik, echt, ik Nog twintig seconden, Hans. Dan gaan we naar het nieuws ja. luisteren. En uh, die vlieg... Ja. Die die map kreeg, die Ja. Die heeft heel zachtjes met die vliegmappen geslapen. Druk een postzegel... Uh, nee, dat wordt hem niet meer, nee. Harry. We moeten echt naar Hans. We moeten naar het nieuws. Ja. Maar bedankt voor de poging.